Ja, we zijn alweer in de zesde week van onze serie Happiness, waarin we kijken naar de bergreden van Jezus, de toespraak in Matthäus, hoofdstukken lang, waarin Jezus eigenlijk beschrijft hoe dat, dat leven in het Koninkrijk van God er nu uitziet. En dat is een leven wat pas echt gelukkig maakt. Een vrij en blij leven gericht op God en op de ander... En we hebben de afgelopen weken hebben we gekeken naar hoe we nou gelukkig kunnen worden door te dealen met boosheid, met verleiding, met moeilijke mensen. En vandaag gaan we kijken hoe we nou het beste kunnen dealen met geld. Nou, dat is, voor Nederlanders is dat een van die taboes, hè? Geld, daar praat je eigenlijk niet over. Maar Jezus praat er ontzettend veel over. En ik denk met de reden... Want ik denk niet dat het overdreven is om te zeggen dat naast seks, dat geld waarschijnlijk hetgeen is wat het mensen het meest in de macht heeft. En het mensen het meest ongelukkig kan maken. Met geld kun je ontzettend veel moois doen, maar zoveel vaker maakt geld ontzettend veel kapot. En... Um, Zoveel relatieproblemen komen door geld. Zoveel vriendschappen en relaties gaan kapot door geld. Zoveel oorlogen en criminaliteit en liquidaties komen door geld. Corruptie, gierigheid, hebzucht, het komt door geld. Wie weet wie er een aantal weken geleden is uh, uitgeroepen tot de rijkste mens op aarde. Iemand? ja? Corruptie is dat, dat, je, dat je geld van andere mensen steelt en je doet alsof het normaal is. Dat is corruptie. Goeie vraag. Wie weet wie de allerrijkste mens is ter wereld? Iemand? Ja? He? Hoe heet die? Ja. <laughs> Jeff Bezos, inderdaad. Jongens, daar staat hoeveel deze beste meneer bezit. 100 miljard dollar. Dat is een 1 met 11 nullen. Het is inderdaad, zoals Bart zo goed zei, het is de oprichter van Amazon.com. En weet je, ik vraag me serieus af hoe je dan leeft met zoveel geld. Dat je, dat je op een ochtend wakker wordt en dat je denkt, hé. Hey, Waar ga, ik, waar ga ik eens vandaag mijn geld aan uitgeven? Laat ik eens een eiland op de stille, in de Stille Zuidzee kopen, een wolkenkrabber en 20 nou, Ferraris voor een paar vrienden. Serieus, hoe kun je dit bedrag ooit op een normale manier uitgeven? Het is bizar. Jeff Bezos, de rijkste man ter aarde. Wist je dat de acht, de acht rijkste mensen ter wereld bij elkaar, dat die 500 miljard euro bezitten bij elkaar? En dat dat evenveel is als de helft van de wereldbevolking? is bizar. Acht mensen hebben samen evenveel als de armste helft van de wereldbevolking. Wat denk je? Zijn deze acht mannen die... Zoveel bezitten, zoveel gelukkiger dan jij en ik? Nee. Vrienden, geld alleen maakt niet gelukkig. En als je dat niet gelooft, ga maar eens in de lobby van het Krasnopolski of het Hilton Hotel zitten voor een middagje. En je ziet zo ongelooflijk veel verveelde en lege blikken. Echt, geld alleen maakt niet gelukkig. Als je, niet, als je rijk bent niet, maar ook als je er te weinig van hebt niet. He, ik denk dat, dat het probleem met de meeste van ons niet is dat we miljarden hebben, maar dat we te weinig van hebben, dat we schulden hebben. He, veel velen van ons die hebben daar zorgen door. Die hebben de stress door. Liggen er wakker van. Ook als je weinig hebt, kan geld je beheersen. Nou, Jezus heeft ontzettend veel goede dingen te zeggen in de bergreden... over hoe op een goede manier met geld om te gaan. Op een manier dat je er gelukkig door wordt. Laten we het samen lezen. Matthäus 6, vers 19 tot 34. Daar zegt Jezus het volgende. Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg... En die dieven breken ze in om te stelen. Verzamel schatten in de hemel. Daar vreet de mot nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Want waar je schat is, daar zal je hart ook zijn. Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als het oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. En als het licht in jezelf verduisterd is... Hoe groot is dan die duisternis? Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de ander verachten. Je kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf en wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken, is het leven niet veel meer dan, dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding. Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraad schuren. Het is jullie hemelse vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan zich door zorgen te maken ook maar één el, zo ongeveer 50 centimeter, aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk naar de lelies, hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie, zelfs Salomo, was nog rijker dan Jef Bezos, ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg Zullen wij jullie dan niet kleden? Kleingelovigen. Vraag je dus niet bezorgd af. Wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse vader weet dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden... Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Amen. Jezus geeft ons zo ontzettend veel goede adviezen. Hoe goed met geld om te gaan. Ik wil er vanmiddag vier met jullie bekijken. Eerst advies wat Jezus ons geeft is... Verzamel geen schatten. Jezus zegt in vers 19. Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg en dieven breken ze in om te stelen. Weet je, Het is, het is goed om te beseffen dat Jezus hier niet zegt dat je helemaal geen geld mag hebben of helemaal geen bezittingen. En Jezus is geen communist, die zegt van, oh, je, geld en bezit is slecht. En de Bijbel zegt in 1 Timotheus 6 vers 10, het verlangen naar geld is de oorzaak van alles wat slecht is. Sommige christenen wilden zo graag rijk worden, dat ze hun geloof kwijtgeraakt zijn. En zo brengen ze zichzelf in grote problemen. Dus even voor de duidelijkheid, niet geld zelf is slecht, maar het verlangen naar geld. Het verlangen om altijd maar meer te hebben. Dus de oplossing is niet om maar helemaal niks meer te bezitten en al je geld weg te geven. Maar de oplossing is om er goed mee om te gaan. Want we hebben allemaal geld nodig om van rond te komen. Niet te veel en niet te weinig. Het ideaal wat de Bijbel ons geeft is, is om genoeg te hebben om van rond te kunnen komen. En dan ook nog wat te hebben wat je apart kunt zetten voor onvoorziene omstandigheden en voor de toekomst. En dan ook nog wat weg te kunnen geven aan de kerk en aan de armen. He, dat, dat noemen ze wel tiende. He, de Bijbel geeft een richtlijn één tiende van je inkomen. Als je, als je dat kunt doen, dus... Geld om voor rond te komen, geld om, een beetje geld om op, opzij te zetten voor de toekomst, en geld om weg te kunnen geven, dan heb je genoeg. Maar zodra je daar bovenop allemaal spullen gaat verzamelen, allemaal schatten, zegt Jezus, dan gaat het fout. Dan gaat het mis. En waarom? Omdat die schatten dan een veel te grote plek in je hart gaan innemen. Want je, je maakt je constant zorgen... Of dieven ze misschien wel gaan stelen, zegt Jezus, of, of ze gaan roesten, of, of mot ze gaat aantasten. Hè, als jij een oud barrel hebt als auto, dan maak je je over die auto niet zorgen, dan zit je niet constant uit het raam te kijken van, oh, wordt die wel gestolen? Hè, wij hebben een, een, een, een Skoda met allemaal krassen erop. Wat maakt mij het uit wat er met die auto gebeurt? He, dus daarom, ik leen hem ook constant uit. Ruben en Marit zijn er nu een weekendje mee weg. Ik lig geen seconde wakker wat er met die auto gebeurt. Stel, ik zou de, de nieuwste Lexus hebben. Dan zou ik constant uit het raam kijken, hoe staat hij er nog? En komt er niet een kindje met een fietsje langs die auto om er weer een kras op te maken? Dat is wat schatten met je doen. Je gaat er steeds meer op focussen. En hoe meer je erop focust, hoe minder je... Op God focussen en hoe meer je je geluk erin gaat zoeken. Weet je, we zijn bedoeld om van God en mensen te houden en spullen daarvoor te gebruiken. Maar als schatten zo belangrijk voor je worden dan, dan ga je van spullen houden en dan ga je God en mensen daarvoor gebruiken. Precies andersom. En dan word je steeds meer op jezelf gericht. Dan, dan verhard je hart naar God en mensen. En bovendien, je bent er nooit zeker van. Je huis kan in de raken, je auto kan gestolen worden, je aandelen kunnen verdampen bij de volgende crisis. Het is niet zeker. Daarom zegt Jezus in vers 20, verzamel, dus geen schatten op aarde, maar verzamel schatten in de hemel. Want daar vreet de mot nog roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. De hemel. Verzamel daar je schatten. De hemel is de, de plek waar God is. En waar wij ook naartoe mogen. Als we, als we dit leven verlaten en we horen bij hem, dan mogen we ook naar diezelfde hemel. En de hemel, daar zullen we die schatten ervaren. Dat gaat elk voorstellingsvermogen te boven de... Er zijn geen woorden voor. Die schatten zijn zo groot, zo mooi. Probeer je eens de mooiste dag voor te stellen, die jij ooit beleefd hebt. Weet je nog welke dag dat was? Probeer die dag eens voor de geest te halen. En dan maal miljoen of tig miljoen. En dat niet één dag, maar elke dag weer, voor altijd. Dat zijn die schatten in de hemel voor eeuwig. En hoe meer we in dit leven op Jezus en zijn koninkrijk gericht zijn, hoe meer we daar in het komende leven, in het eeuwig leven, voor beloond zullen worden. En daar spreken we niet vaak over, over beloningen voor onze goede daden. Even voor de, voor de duidelijkheid, we, we worden dus niet gered door onze goede daden. Hè? We worden gered door wat Jezus voor ons gedaan heeft, puur door genade, maar dat betekent niet dat onze goede daden niet belangrijk zijn. Keer op keer zegt de Bijbel en zegt Jezus dat we wel degelijk voor die goede daden beloond zullen worden. Dat we daar schatten voor zullen krijgen in de hemel. En die schatten zullen we nooit kwijtraken. Daar zullen we voor altijd en voor eeuwig van mogen genieten. Nou, dat is het eerste. Verzamel je geen schatten. De tweede advies is, kies wie je dient. Vers 24 zegt Jezus dit. Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de ander verachten. Je kunt niet God dienen en de mammon. Jezus zegt hier, je moet kiezen. Ga je helemaal voor God of ga je helemaal voor geld en spullen? Kan niet allebei. Je kunt niet en Support voor Feyenoord zijn en voor Ajax. Je moet kiezen. En je weet waarvoor je moet kiezen. Weet je, als jij, als jij van twee walletjes probeert te eten, dan zit je dus constant in een spagaat. En dat hou je niet vol. Dat hou ik geen eens een paar seconden vol. En je moet kiezen, zegt Jezus. Welke Heer dien je? Dien je God? Of dien je de mamman? De mammon, dat woord ja, is in onze taal een beetje terechtgekomen door de Bijbel. De mammon in de tijd van Jezus was de Syrische God van de welvaart. En dat was een verschrikkelijke afgod. Mensen in de tijd van Jezus dachten dat als je maar genoeg aan die God offerde, dat Hij je rijk zou maken. Dat je welvaart zou, zou krijgen. En er waren dus echt Letterlijk mensen die zich een ongeluk offerden aan Mammon. Er waren zelfs mensen die hun eigen kinderen offerden aan Mammon. Mammon vroeg alles van je, nam alles van je, maar gaf uiteindelijk helemaal niets, maar dan ook niets terug. Hoe duivels. Maar vrienden, is dat niet precies eigenlijk wat geld vandaag de dag doet? Geld belooft alles, neemt alles, maar laat je uiteindelijk leeg achter. Hoeveel mensen vandaag de dag niet alles, maar dan ook alles doen om meer geld te krijgen. Helemaal voor die carrière te gaan. En wat offeren ze op? Huwelijken. Kinderen die hun ouders nooit meer zien. Vriendschappen die kapot gaan. Zelfs gezondheid, hè? Burnouts, hartaanvallen, alles vanwege dat krijgen van geld. En het laat je leeg achter. Opnieuw hoe duivels. Dus dat is de ene heer, mamman. Die andere heer, zegt Jezus, dat is God zelf. En hoe compleet anders is die heer? Dat is dus een God, een heer die zo ongelooflijk veel van ons houdt dat Hij zelfs. Bereid was zichzelf op te offeren voor ons. Een God die zegt, kom bij mij als je moe bent en gestrest. En ik zal je rust geven. Een God die, die zegt, kom mij achterna en ik zal je leven geven. Leven in overvloed. Niet geld in overvloed, leven in overvloed. Een overvloed van geloof en hoop en liefde. Een overvloed van... Van blijdschap en vrede. Dat is wat God ons wil geven. En Jezus zegt, kies wie je dient. God of mammon. Nou, ik, ik vind het een hele makkelijke keuze. Wie te dienen. En misschien denk je, ja Martijn, dat ben ik met je eens. Maar hoe weet ik nu dat ik Jezus dien als Heer? En niet mammon. Niet geld en bezittingen. Nou, er zijn een aantal manieren waarop je dat bij jezelf kunt checken. En één van de manieren om dat bij jezelf na te gaan, is te kijken naar je bankafschrift. Jouw bankafschrift laat je zien wie je dient. Waar geef jij je geld aan uit? Dat laat zien wie jij dient. Is dat aan dure spullen, aan vakanties, aan uitgaan in etentjes... Of is dat aan God en zijn Koninkrijk? En ik wil je geen schuldgevoel aanpraten. Tuurlijk mag je genieten van lekker eten en van mooie kleren. En is het, is het fantastisch om er mooi uit te zien. Maar dat kan zo makkelijk een afgod worden. Dus dat is één. Kijk naar je bankafschrift. Waar geef jij je geld aan uit? En de tweede manier om te checken wie jouw Heer is, is te kijken waar denk jij over na, waar denk jij aan als je dagdroomt of als je s'nachts wakker ligt? Wat houdt jou s'nachts wakker? Is dat geld en spullen en zorgen daarover of is dat God en zijn koninkrijk? Een derde manier om te checken of Mammon jouw Heer is, is hoe veel zit jij eraan vast? Hoe moeilijk vind je het om je geld en spullen weg te geven of zelfs maar uit te lenen? Als jij dat heel erg moeilijk vindt, grote kans dat het een te grote plek in je hart heeft. Dat Jezus niet helemaal jouw Heer is. Kies wie je dient, zegt Jezus. Het derde advies wat Jezus ons geeft, is maak je geen zorgen. Maak je geen zorgen. Maak je geen zorgen, want God zorgt voor jou. Vrienden, wie maakt zich nooit zorgen? Ik zie geen vingers. We maken ons allemaal zorgen. En ik denk, een van de dingen waar we ons vooral zorgen over maken, is geld en spullen en bezittingen. Daar liggen we wakker van. Daar hebben we stress van. Maar ik word zo bemoedigd door die woorden van Jezus. Keer op keer zegt Jezus, maak je geen zorgen. Laten we nog een keer kijken wat Jezus daarover zegt. Vanaf vers 25. Daarom zeg ik jullie...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 Dan zei, ja, wij zijn zoveel meer waard dan die vogels. Wij zijn zoveel waard dat God zelfs zijn eigen zoon voor ons over had. En de Bijbel zegt, zal hij dan samen met zijn zoon niet alles voor ons over hebben? Vrienden, God is echt een goede vader. Die goed voor zijn kinderen zorgt. Laten we verder gaan. Vers 27. Wie van jullie kan zich door zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? Niemand. Sterker nog, als jij je zorgen maakt, dan krijg je alleen maar meer stress, een hogere bloeddruk en een grotere kans op hart- en vaatziekten. Als jij je zorgen maakt, dan gaat er alleen maar meer van je leven af. Je gaat vroeger dood. Vers 28, en wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg gekleed, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden? Kleingelovigen. Opnieuw wijst Jezus naar de natuur. vind ik zo mooi. Keer op keer wijst Jezus naar de natuur. Het is nu bijna lente, ook al zou je het nu niet zeggen met deze temperatuur. Maar als je goed kijkt, zie je overal nu bloemen de grond uit. Uit ploppen. En al die prachtige kleuren van die narcissen en krokusjes, Hebben ze helemaal niets voor hoe te doen, zegt Jezus. Heeft God ze, heeft God ze gegeven. Hoeveel meer zal God jullie kleden met alles wat je nodig hebt? God zal voorzien. Laten we verder gaan. Vers 31. Zie je, Jezus keer op keer gaat hij terug. Maak je niet bezorgd, maak je niet bezorgd. Vers 31. Vraag je dus niet bezorgd af. Wat zullen we eten of wat zullen we denken? Of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Is dat niet precies waar onze samenleving bijna obsessief mee bezig is? Met, met eten, met drinken, met kleding, met geld, met spullen. Je zegt, maak je daar niet druk om? God zorgt voor jullie, hij geeft wat jullie nodig hebben. Nou, ik, ik zie nu een aantal blikken zo van, ja Martijn, mensen worden een beetje ongemakkelijk. Want wat, wat bedoelt Jezus daarmee? Bedoelt Jezus daarmee dat wij maar een beetje met onze armen over elkaar kunnen gaan zitten, wachten tot God eten op onze tafel tovert en, en geld op onze bankrekening, dat wij helemaal niks hoeven te doen? Wat denk je? Ik denk het niet. Want de Bijbel moedigt ons ook keer op keer aan om wel degelijk voor ons brood, voor ons eten en onze kleding en levensonderhoud te werken als we dat kunnen. Vol 2 Thessalonicenzen 3 vers 10 tot 12. Daar zegt Paulus dit. Toen we bij u waren, hebben we herhaaldelijk gezegd dat wie niet wil werken, niet zal eten. We horen dat sommigen van u hun werk verwaarlozen. Dat ze zich niet nuttig maken, maar zich slechts bezighouden met nutteloze dingen. In naam van de Heer Jezus dragen we dergelijke mensen nadrukkelijk op rustig hun werk te doen en hun eigen brood te verdienen. We zijn dus wel degelijk geroepen om als we gezond zijn en dat kunnen, om te werken. En om ons eigen inkomen. Binnen te brengen en geen schulden te maken. En als we dat doen, hè, en niet iedereen van ons kan dat. Ik weet dat er een aantal mensen zijn die kunnen gewoon niet meer werken. En die hebben een uitkering nodig. En dat is oké. Okay. Maar als jij kan werken en je werkt, dan zegt Jezus wel, dan hoef je vervolgens geen zorgen meer te maken. Over of het wel genoeg is. Want God zal voorzien. En dat heeft alles te maken met het laatste wat Jezus ons vertelt. En dat is, God eerst en de rest zal volgen. Vers 33, een van mijn lievelingsversen, daar zegt Jezus dit. Zoek liever eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan zullen al die andere dingen erbij gegeven worden. Vrienden, als jij God echt tot nummer één zet in je leven, en je geeft echt alles aan hem over, dan zal hij voorzien in alles. Niet alles wat we willen, maar wel alles wat we nodig hebben. En ik kan dit met zoveel passie preken, omdat ik dat keer op keer heb ervaren in mijn eigen leven. Dat God voorzag in alles wat we nodig hebben. Ik heb het volgens mij wel eens eerder verteld, maar ik heb in een eeuw geleden heb ik als jurist gewerkt. Ik was publieksvoorlichter namens staatssecretaris Cohen van de IND. Ik verdiende bakken met geld, maar ik was diep ongelukkig en ik wist dat dit niet was wat God voor mij riep. Dus op een gegeven moment hoorde ik dat de shelter, dat is een, een ministry in Amsterdam, een, een Christian youth hostel, een christelijke jeugdherberg, dat ze daar een manager nodig hadden. En ik voelde me echt geroepen. Dus ik besloot te solliciteren. Er was alleen één probleem. Ik ging dus van een dijk van een salaris naar ietsje boven het midden, boven een minimuminkomen. En ik kan je vertellen, familie en vrienden verklaarden me voor gek. Maar ik heb nog nooit zoveel rust ervaren. En nog belangrijker, ik heb nooit tekort gehad. Sterker nog, in drie jaar tijd met dat lage inkomen heb ik zelfs mijn hele studieschuld kunnen afbetalen. Terwijl ik absoluut niet superzuinig leefde. Ik leefde gewoon normaal. En ik hield zelfs nog geld over. Als je vraagt hoe dan? Ik heb geen idee. God voorzag. Nog een voorbeeld. Vorige zomer voelde mijn vrouw Linda en ik voelde heel sterk dat Linda haar baan als orthopedagoog moest opzeggen om meer tijd te kunnen besteden aan oase en aan de buurt. En opnieuw was dat ontzettend spannend, want hoe gingen we dan rondkomen? Maar we voelden zo sterk dat God dat van ons vroeg dat we in geloof besloten dat Linda inderdaad haar baan opzegde. En op een dag deed ze dat. Nou de volgende dag, echt letterlijk de volgende dag, krijgt Linda wat krasloten bij de Lido. Nou, normaal gooien we die troep meteen weg, maar Eline, onze dochter, die wou per se die, die krasloten krassen. Dus dat deze. En ze was hard aan het krassen. En opeens horen we Eline hardop voorlezen wat dat kraslot zegt. En dat kraslot zei, gefeliciteerd, u heeft een jaar gratis boodschappen gewonnen. En Linda die pakt dat krastlot en het is echt zo. We hebben een jaar gratis boodschappen gewonnen. 53 bonnen van 50 euro voor elke week van het jaar 1. Nou, nu denk jij misschien, dat is toeval. Wij hebben dat zo als knipoog van boven ervaren... En opnieuw als een bevestiging van God, als je mij op de eerste plek zet en je volgt mijn wil voor jouw leven, dan zal ik voorzien in alles wat je nodig hebt. Maar weet je wat ik zo raar vind? Dat ik zo ongelooflijk verrast was en verbaasd. En waarschijnlijk ben jij ook verrast en verbaasd als je zoiets hoort. En denk je, zou het echt? Maar vrienden, als God echt God is, dan is alles van Hem. En dan kan hij alles. Dan kan hij zelfs de Lido gebruiken om te voorzien. God kan en wil voorzien. En dan is niets te groot of te klein voor hem om te doen of ons te geven. Bovendien, als wij echt heel ons leven aan hem overgeven, dan is ons geld niet langer ons geld, maar dan is ons geld zijn geld. En dan zijn onze geldproblemen zijn geldproblemen. Dan is ons gebrek... Zijn gebrek. En weet je, hij kan het veel beter dealen en handelen dan wij. En dat, dat zeg ik soms ook. Heer, het is uw probleem. Het is uw verantwoordelijkheid. Doe ermee wat u moet doen. En laat mij zien wat ik mag doen. En dan doet hij dat. En dat geeft zoveel rust en ontspanning. Zoveel vrede en vrijheid. Als je zo met geld mag omgaan. Ja, nu denkt je misschien, ja Martijn, dat zeg je allemaal zo mooi. Maar je weet niet half hoe ik worstel met, die geld, met dat geldgebrek. Of juist met, met al die bezittingen die ik heb. Of met die zorgen die me s'nachts wakker houden. Wat Jezus zegt, klinkt allemaal zo mooi, maar in een ideale wereld. Het leven van alle dag is zoveel weerbarstiger. Ik vind het zo moeilijk. Ik snap je. En ik herken het. Hoe makkelijk het is om je toch weer zorgen te maken. Om te vergeten wat God al allemaal in het verleden gedaan heeft voor je. Hoe lastig het is om echt Hem te vertrouwen. En Hem op de eerste plek te zetten. En al je geldgebrek en je geld elke keer weer aan Hem terug te geven. Weet je, we moeten dat elke keer weer opnieuw doen. Ik moet dat bijna elke dag, elke ochtend weer opnieuw doen. En dat is waar ik mee zou willen eindigen, om dat nu ook weer opnieuw te doen. En als jij daarnaar verlangt, dan wil ik je nu vragen om je portemonnee te pakken, tevoorschijn te pakken. Ik ga, ik ga hem niet inpikken, maak je geen zorgen. Pak even je portemonnee, alsjeblieft. Je hoeft hem niet in te leveren, je hoeft ook je geld niet te geven, maar pak even je portemonnee. Wat we gaan doen is het volgende. Ik wil voor, voor jou en mij, voor ons gaan bidden, om echt opnieuw alles aan hem over te geven. En als jij daarna verlangt om Jezus echt als Heer te dienen en niet de mammon, als jij hem echt verlangt als schat en te dienen als Heer, als jij je zorgen echt aan hem wilt overgeven, dan wil ik je vragen, als ik bid, om gewoon je portemonnee omhoog te houden. Als een manier om te zeggen, Heer, ik geef alles aan u. Al mijn gebreken, al mijn spullen, al mijn zorgen. Het is van u. En dan ga ik voor, voor ons bidden. Zullen we dat doen? Dus hou maar... In de lucht. Ik pak, hem ook de, ik pak hem er ook even bij. Vader in de hemel, dank u wel dat u een goede Heer bent. Dat u niet zoals de Mammon bent die alles neemt en alles belooft, maar ons uiteindelijk leeg achterlaat. Dat u een goede God bent, Heer, die, die wat we u geven alleen maar zal vermenigvuldigen. En ons elke keer weer zal, zal vullen met uw vrede en blijdschap. Heer, we geven op dit moment al onze zorgen, al onze gebreken, al onze spullen aan u. En dank u voor uw belofte, Heer, dat als we dit aan u geven, dat u ons vervolgens zult geven wat we nodig hebben en meer dan dat. Want u bent een goede God. U bent een trouwe vader. En u zegt keer op keer, maak je geen zorgen, want ik zorg voor je. Heren, als we daarover twijfelen op dit moment, wilt u ons dan ook vullen met geloof en vertrouwen. Met geloof, hoop en liefde. Heer, help ons om ons geld en onze bezittingen ook te gebruiken op zo'n manier dat we elkaar daarmee kunnen zegenen. Dat bid ik in Jezus naam. Amen. Amen.